vanmiddag niet warmer dan 14 graden. Dit was het NOS-journaal. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een ochtendspits met veel problemen... voor het verkeer in de Randstad. Het grootste probleem is de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Woerden en Uwebrug nog altijd... zijn drie rijstroken dicht... na het ernstige ongeluk van afgelopen nacht. Daar staat ruim 10 kilometer file achter. Het verkeer naar Rotterdam en Den Haag... kan nog altijd beter omrijden. Naar Den Haag via Amsterdam... En het verkeer naar Rotterdam kan omrijden via de regio Gorkum. Dat kan niet zonder lange files op de A27 tussen Everingen en Gorkum 13 kilometer. Andere lange files op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Blarikum en Diemen 13 kilometer. A2, Utrecht Amsterdam tussen Maarsen en Vinkenveen 7 kilometer. A2, Utrecht en bos tussen Culemborg en Zalbommel 10 kilometer na een aanrijding. De linker is dicht. Vanuit Den Haag op de A4 naar Amsterdam, 11 kilometer tussen het ring van Aquaduct en Bathoeferdorp. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A5, Amsterdam richting Hoofddorp, beknopend de hoek 6 kilometer, daar is de rechte rijstrook dicht. A9, Diemen-Amstelveen bij Oude Kerk aan de Amstel 4 kilometer. A9, Amstelveen-Alkmaar bij Bathoeferdorp 5. En vanaf Alkmaar naar Amstelveen bij Bathoeferdorp 6 kilometer. De A12, daarna richting Utrecht, een ongeluk tussen de Meren en Oude Rijn. Daar staat nu 5 kilometer, daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A20, hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht een Aandrijding, de rechte rijstrook is dicht. A27, gooi ik hem Almere, 6 kilometer tussen knooppunt Lunetten en Beeldhoven. De rechte rijstrook is dicht. En op de AN228, de Meren richting Gouda, tussen uh, Montfort en Oude 7 kilometer.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 Daar stond van, uh, we gaan dit voorlopig niet doen. Nee. Dus dat ligt voorlopig weer stil? Ja, ja dat met, uh, met, uh, met ontevreden ja. ja Ik ben al een paar keer gebeld. En uh, ja, hoe, hoe zit dat nou? Dan moet je niet bij mij zijn. Dan moet je bij de coalitie, moet bij de coalitie zijn. zijn. Ja. Uh, ik heb nog mijn best gedaan in de raadsvergadering om het voor elkaar te krijgen. Maar uh, gewoon heel arrogant, nee. En dan denk ik van, ja...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 uit het seniorenconvent meerdere malen staat dat zelfs in die motie. Ja, dat klopt. Hij heeft in het verleden heeft hij het, uh, heeft in het verleden alles, alles vaker gedaan. Maar okay. Hij heeft ook wel eens een geheim stuk doorgestuurd aan anderen. Oké. Okay. Dus uh, daar is hij al een keer voor op het matje geroepen door de burgemeester. Uh, maar. Uh,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 Ik, ik heb moet, het over moet, integriteitsonderzoek. Ik, ja, ja, het integriteitsonderzoek? Nee, ik heb het niet over een integriteitsonderzoek. Ik heb, een, oh, ik heb het over een onderzoek naar het proces zoals het verloop okay, is. Oké, de gang van zaken... Ik, dus ik niet, praat niet over de integriteit okay. van, van Kuipers, uh, Bluis, uh, uh, Niekmeijer of wat dan ook. Ik praat over het verloop van het proces. En dat wil je onderzoeken. Ik, ik heb het helemaal niet over de integriteit van die mensen. Want maar dat wil je onderzocht hebben door een extern uh, onderzoekbureau. Komt dat er?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 Dan, uh, dan blijft er nog maar één over. En, ja, nou, uh, dat, uh, dus daar houdt het op. Ja, dan houdt het snel op. Ja. Nou, we, volgen dit, uh, we blijven dit volgen. Ja, vijf <laughs> dus, uh, um, Nou, Eigenlijk weet ik er wel uh, genoeg. De PvdA nou, die, die roert de... zich nou, nog steeds. Ja, maar, maar dat is niet waar we ons in hoofdzaak mee bezighouden. Hè? Nee, nee, nee, <laughs> maar, nee. Nou, ik vroeg me eigenlijk af. Wat, wat, wat kan de uitslag zijn van al die onderzoeken? Wat, wat zouden consequenties...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 Ja, maar je, je kan er door blijven gaan. Nee, maar goed, we zitten bijna in november, er dus ja. is ook nog steeds geen raadsprogramma. Nee. Maar, uh, Daar hebben jullie ook een vraag over gesteld. Ja, dat, heb ik meteen, dat heb ik meteen al in mei gezegd. Van, jongens, nou, maak nu eerst een raadsprogramma en ga dan een, ga dan een college er neerzetten. En uh, doe niet zo stom als wij gedaan hebben. Wij hebben het één keer gedaan ook, hè, een coalitieakkoord. Ja. En dan ga je. Maar ja, dat was het toch vrij snel. Veel ja. sneller dan nu in ieder geval. Nou, maar dat op is op gewoon dan. iets wat je dan niet meer moet doen. Nee. Heel dom. Nee. Geleerd is geleerd. Ja. Gert, bedankt voor je komst. We Graag, gaan dank. door naar het uh, volgende onderwerp. En uiteraard zien we jou ook nog een paar keer terug. <laughs> uh, ja, dat, uh, <laughs> dat lijkt me wel gezellig. Ja. Ons ook. Dankjewel.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 het muziekpodium uh, heeft een andere invulling gekregen. Ja, eh, Dat is nu vrijdag, Museum, toch? Het museumpodium heet ja. het, toch? Ja, het ja. museumpodium. Mose ja, muziek. We zijn nu, uh, ja. Het was eerst op een zaterdagmiddag. Ja. En we hebben het nu besloten om het laatste half jaar uh, op de daar. Vrijdagavond. Die, op de vrijdagavond, de laatste vrijdag van de maand. En dat, nou, we hebben natuurlijk vorige, week, vorige maand vorige Chante zingt. En dan komende vrijdag 24 oktober is nu even niet van Maria Goos. Maar is dat gedaan om uh, meer mensen de gelegenheid mi ja, te geven om te komen? In plaats van zaterdagmiddag? Ja, de en dat he heeft ook geholpen? Ook? Het heeft geholpen. Want okay. Chante was, uh, was, ja, was het, goed, uh, goed bezet. Ja, Druk was ja, het. Ja, en, uh, en we hopen ook meer de, de Zandvoorders. Of, ook uit de omgeving. Meer naar de cultuur. Wat zo'n museum kan brengen. En dan zoek ik toneelstukken uit wat gewoon klein. met kleine podium ja. Uh, ja. ten toneel, ja. uh, toneel gebracht kan uh, worden. Ja. ja, want je hebt nu een, uh, een stuk van Maria Goos ja. en van jou he, geschreven? Ja, van, ja een met Maria Goos, één acte. Voor acteur. vier mannen. Vier mannen, ja. Dat is haar, eer, ja. een van de haar eerste stukken waar ja. ze uit de doorbraak heeft gemaakt. Okay. En te, een paar jaar later heb ze de vrouwen erbij geschreven. Het kan dus als avondvullend, maar het kan ook als twee één En nu willen wij, nu uh, aanstaande vrijdag.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 daarvoor, heb toch wel voor het museum op de kaart gezet. Ja, zijn, en nu met de afwisselende we... exposities ja. is het natuurlijk alleen maar ja. trekt het natuurlijk. Ja, ja. Voel je um...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 Met de, met de blaadjes houdt het ook op. Ja. De veeg tot hier in dan ja. ja, ermee. Ja, er dan weet je helemaal niet wat nee. daar gebeurt. Nee. Dat vind ik soms zo zonde. Maar ja. het heeft natuurlijk ook weer met advertenties. En ja. De, ja, de, de, de zaken die daar werken. En die willen dan adverteren voor hun eigen gebiedje. Ja. Maar eigenlijk zou ik het veel beter dat je het opengooit. Dat je denkt, goh, er is meer dan Zandvoort. En ook, ja. en ook voor Zandvoort naar Haarlem. Maar merk je ook um, dat de regio komt...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 voorbij komen mannen zijn heel anders als met vrouwen aan tafel en uh, een beetje ja losbandig en baldadig mm -hmm. zijn ze <laughs> en, en en maar dan komt er ineens een eens komt er om in het stuk ja. want uh, mannen praten veel maar laten niet alles van zich horen en dan komt er ineens uit een van de een confrontatie confrontatie een van heeft kanker en van die drie van die vier vrienden kijken er drie ontzettend tegen die persoon op die kregen krijgen alles van elkaar de mooiste vrouw en alles en toch heeft die kanker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 Ja, dat is, dus het ja. dus ja, is een, een, een, een, een tragisch stuk waar, uh, uh, waar ook nog over gelachen kan worden. Waarin ja, ook gelachen ja, ja, er wordt, worden, de, dus, de, de mag ook gewoon uh, gelachen worden. Want het is ook soms, moet je ook over, over de ellende halen. Het is niet al, allemaal uh, ja. Nee, het is niet nee, nee, nee, Want het is eigenlijk ook als je uh, kanker hebt of begeleid... ...is het natuurlijk niet alleen maar het laatste uh, vreselijk... Want, want op, je de, hebt herinneringen. Herinneringen, en, dat en, haal je op. En ja, dat ja, maakt het ja. juist zo uh, interessant ja, ja. en zo leuk eigenlijk. Ja, het duurt een uur. Een uur dus een even, voor het uur. Ja. Hoe laat begint het? Uh, begint Sorry, om 8 altijd uur. Uh, het begint om 8 uur. Het begint om 8 uur. 8 uur s'avonds ja. op vrijdag. Vrijdag aan 24 oktober. Ja, dus aanstaande uh, vrijdag. Ja, een 10 om, uh, euro. En er is dus inclusief koffie en thee. Nou. En daarna nog een drankje. Nou, en heb je en een mooie af. voorstelling. En een prachtige voorstelling nou, is eigenlijk prachtig. prachtig. Ja. En dan ja. is het ook. Uh, en de volgende maand kom ik dan weer verlotten. Iedereen dat is goed. Uh, die. <laughs> ja, uh, iedereen. Ik nodig mezelf uit. Ja. <laughs> ja. <laughs> iedereen die. Uh, die wil komen, kijken, moet, moet er gereserveerd worden? Is we kunnen reserveren, maar kunnen ook aan, de, aan het museum zelf. In okay. het museum kan je dan via uh, museum.zandvoort.nl. Of, of je loopt wel. even binnen. Of je loopt binnen, want het is natuurlijk ook een beetje een uitnodiging. Gaan ja. Kijken, ja, ga ik kijken. Als je museumjaarkaart hebt, dan ga je en dan ga je nog kaartjes. En dan heb je ja. nog koffie, en thee, en een wijntje. Okay, dan heb nou, je nog een top. voorstelling. Nou, het is eigenlijk spot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 Het Zandvoorts mannenkoor met uh, het Zandvoorts vrouwenkoor. Een samenzang van. We hebben nog steeds die drie seconden ruis uh, erachteraan hoor ik. Maar goed, dat gaat. Wij gaan het hebben uh, met Toosbergen over over classic concert. En uh, een welbekende kaasboer uit de grote kloog Peter Tromp, Goedemorgen. Goedemorgen.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 Concertserie te hebben. Uh, nou en dit jaar uh, is het goed. Nou, ze hebben soms een beetje veel pretenties. Dus Ach, nee. uh, uh, uh, uh, uh, oh. ik moet het soms wel eens een oh. beetje zeggen van... Uh, ja, nee, oh. dat kan niet. Dan, maar uh, om even terug te komen over uh, Van Eigen Bodem... Zandvoort heeft heel veel uh, goede koren. Ja, ja, weet ik. Ja. Dus er is, uh, er is uh, capaciteit zat. Ja,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 Wat dacht je van, noem je uh, Itje uh, Jeru Wimi? Uh, Dat verstaan de mensen niet ja, wel, hoor. Jawel, jawel. Doe het ook gesprek Vive la Compagnie is een stuk, Kordes Soldat. Maar daar, je, er, daar zijn Keren. jullie dus een beetje mee begonnen? Daar zijn we eigenlijk ja, ja. een beetje mee begonnen. Ja, en uh, de vrolijke noot uh, is wel degelijk aanwezig in het mannenkoor. Maar over het algemeen proberen we toch redelijk serieuze muziek te brengen, ja. En dat lukt ah, ook wel. Het, het is, en dit is een afspiegeling van de afgelopen 30 jaar. Waarin mm -hmm. we dus hebben we gezegd. Ook vanwege het feit dat onze dirigent na 10 jaar afscheid neemt. Wim, jij hebt wel degelijk stem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 Het is de, er zit iemand achter de piano, dus het is een heel Beetje breed programma wat een, we ja, ja. brengen... ...waarin wel degelijk uh, het het mannenkoord, de boventoon uh, voert, want het maar, is eigenlijk een uitvoering van het Mannekoor natuurlijk. Mm. Dat begrijpen wij. en Het is een uitvoering van Tessche Concertetto's. Het is een uitvoering van En dan mag het mannenkoor komen. En het mannenkoor is oh, uitgenodigd sorry. om oh, te oh, komen ja. zingen. Oh, ja. oh, oh. Ik zie hier ja. uh, ja. ja. toch wel een paar namen staan over, uh, over de begeleiding. Ja. En, uh, uh, hebben jullie daar eens eerder mee gewerkt met deze begeleiding? Met deze begeleiding Want ik, ik zie uh, altviool, cello, piano, viool, fluit, sopra. Ja.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 Uh, ik, heb, ik hoop dat het druk wordt. En ik, ik, heb je nog geen geluid uit. Uh, nou, uit de, ik uit heb het wel dorp. begrepen dat de heren van het Zandhoeksmannenkoor. allemaal geprobeerd hebben. een aantal kaarten te verkopen al. En dat is ook goed gelukt. Als ik het. Uh het knikken in het oog van meneer Tromsie. Als ja, maar ik, ik, ik, ik er moet wel zeggen. 150 kaarten verkocht. Ja, maar ja, er voor. zijn nog wel kaarten voor de, voor de mensen die zo komen hoor. Want je hoeft niet bang te zijn, denk ik, dat we ja, dus dus... nou ja, nee onder... moeten verkopen. Want 150 uh... kaarten is toch al redelijk. Ja, ja. ja. Komt misschien omdat het dorps is? Ja, maar dat toch ja, Dat trekt door, toch. Dat is, is nou eenmaal zo. Ja. Dat, eh. Uh, ja,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 Hier heb je twee programmaboekjes, één ding, je moet ze wel verkopen. Ja, oké. Okay. En dat lukt, dat is een dus leer, ook. Ja, ja. Ja, dat is... En uh, wat opvallend is, is inderdaad... je moet nog oh, afrekenen. Ja, je mag voor het eind van het jaar, denk ik, mag je dat toch moet zien. En, uh, <laughs> je moet even kijken of we uit de kosten komen. Maar dus wat er wel opvallend is, en daar heb jij gelijk in... het is natuurlijk een concert van Stichting Classic Concerts... met een uh, dorpskarakter. Dus er zijn ook heel veel mensen bij mij bijvoorbeeld in de winkel gekomen... heeft al kaarten voor het mannenkoor.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 Ja. Maar we zoeken oh. altijd leden, altijd. Ja. Zeker. Okay. Dus iedereen die uh, nog lid wil worden van het Mannenkoor, die kan gezellig dinsdagavond bij jullie aanschuiven in nou, de, de ze, blauwe tram. Laat ze eerst morgen maar eens komen luisteren... Ja. of ze, ze, ze daar een deel vanuit welkom. willen maken. En ze daar moeten we dus dinsdag. Zouden ze het dan nog willen, denk je? Jawel, nou, waarschijnlijk het wordt het een... Niet. Je hebt zomaar ja, kans wel, dat we een ledenstop in moeten voeren. En ja, nou dat geloof ik wel. Zoveel aanvoer is. Nou ja, aan de kwaliteit van het... Uh, uh, ik zou eens willen weten wat je net gehoord hebt... is dat toch een goed stuk en een goed koor. Ja, wel degelijk. En net wat jij zegt... de Noot blijft, ja. Maar het is ook serieus. Ja. Ja. Ja. Maar het zijn uh, concerts, ja, We zijn natuurlijk classic concerts. Er zijn geen carnavalsverenigingen. Uh, <laughs> nee, nee, nee. Dus het moet ook nog wel een klein maar beetje. Maar ja, over, uh, over classic concerts uh, serieus, gesproken. Ja. En serieus. Ja. Um, de grote productie zit er aan te komen. Ja, 30 november. 30 november. Is Mo er wat meer over bekend? Ja, Mozart in Zandvoort. Mozart wordt het in Zandvoort. wordt een Mozartmiddag. Met onder andere de kreuningsmessen.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 drie regels gebruikt. Als je naar nou afgelopen vrijdag in het Halens Dagblad kijkt... en eh, eigenlijk te gek voor woorden, ik vind het echt schandalig, er worden drie regels worden besteed in het, de bijlage... aan het optreden van het Zandvoorts Mannenkoor... in de Protestantse kerk. Halens Dagblad is bereid om een groot stuk te schrijven... een redelijk stuk te schrijven op het moment dat wij als Stichting Klessen... constant zeggen van oké, okay, we willen een advertentie hebben... en daar willen we 800 euro voor betalen.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 uh, het ja, ja. klassieke gebeuren ja. in Zandpoort, nou, die krijgt een aandacht waar, van hier tot 20. En ik denk, nou, er zit waarschijnlijk een zusje of een broertje in de organisatie. Ik denk dat dat, dat is. Ah, is een beetje speculeren. Ja, ja, ja, ja maar ja, goed. Het kwaad denken, maar het is wel het heel opvallend. Is wel opvallend. Ja, het is opvallend. Ik denk dat je ze daar ook op kan aanspreken. En dan moet je eens met misschien de Zandvoort-correspondent praten.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 Nou, ja, dat vind ik toch wel... Dat uh. is ook voor, mooi. Dat ja. is prachtig. Ja. En niet, ja. Voor, ja, niet voor 800 euro hoor. Nee. Zeker ja. niet. Nee. Dus, uh, je bent zelf penningmeester, dus jij ja, zit nou, al op te... De... Ik ja. zit bovenop te zenden. Ja. Dus, uh, goed, maar ja, we ja. moeten wel PR plegen. Dus ja. Ja. we hebben nu in ja. het bestuur toch? de discussie van... Gaan we driehoeksborden uh, plaatsen?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 Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De ambassade van Liberia roept de Nederlandse overheid op... een uitgeprocedeerde Liberiaanse asielzoeker niet terug te sturen. In het radioprogramma De Ochtend zei de plaatsvervangend ambassadeur... dat terugsturen onwenselijk is vanwege de ebola-epidemie. Nederland wil de Liberiaan maandag terugsturen. De rechtbank in Den Bosch heeft daar toestemming voor gegeven. Een aantal oppositiepartijen wil dat staatssecretaris Steven voorlopig helemaal geen asielzoekers naar Ebola-landen terugstuurt. De A12 bij Woerden is weer open na het dodelijke ongeluk van vannacht. Een vrachtwagenchauffeur reed bij Woerden in op een wegafzetting. Een wegwerker kwam daarbij om het leven. De vrachtwagenchauffeur en de inzittende van een auto van Rijkswaterstaat raakten gewond... De A12 was in de richting van Den Haag bij Woerden lang dicht voor onderzoek. Daardoor ontstond een verkeerschaos. Amnesty International roept Nederland op te stoppen met het terugsturen van Somalische vluchtelingen. Het is in Somalië veel te onveilig, vindt Amnesty. In het land is terreurgroep Al-Shabaab actief, die zich schuldig maakt aan grove mensenrechten schendingen. Volgens Amnesty gaat uitzetting in sommige gevallen, staat dat gelijk aan de doodstraf... De organisatie vindt dat ook Denemarken, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Noorwijk, Noorwegen en Saoedi-Arabië geen Somaliërs moeten terugsturen. De omzet van Unilever is in het derde kwartaal met 2% gedaald. Een van de oorzaken is de dure euro, maar de belangrijkste oorzaak is de zwakke economie. Vooral in China liep de verkoop terug. Door de inzakkende verkoop van shampoo, deodorant en badzeep daalde de omzet met 20%. In Europa daalden de prijzen en deed het natte zomer weer in juli en augustus de verkoop van vooral ijs en drank ook geen goed. Unilever denkt dat de marktomstandigheden dit jaar en mogelijk ook daarna moeilijk blijven. Daarom gaat Unilever nog sneller, efficiënter werken.